Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben weer een gouden medaille. Nederland was de snelste op het onderdeel teamsprints bij het baanwielrennen. In een Olympisch record werden de Britten verslagen. Roy van den Berg kon het na afloop nog niet echt geloven. Het was uh, gewoon bizar wat we hier hebben laten zien weer. We zitten natuurlijk het uh, dat hele corona-gedoe op onszelf te trainen. En uh, wat we als team presteren, joh. Godverdorie, wat ben ik trots op iedereen. Een half uurtje geleden is ook de turnfinale begonnen... met voor Nederland Bart Deurlo op de rekstok. Vanaf vandaag is er een corona-spuugtest mogelijk bij de GGD in Utrecht. Mensen krijgen een mondspoelkit waarbij ze wat water uitspugen. Dat wordt getest. Het is bedoeld voor mensen waarbij een wattenstaafje lastig is... bijvoorbeeld omdat ze aan hun neus zijn geopereerd. De politie heeft de moeder opgepakt van een containerbaby... die bijna zeven jaar geleden in Amsterdam werd gevonden... Ze werd aangehouden in Duitsland. De pasgeboren baby zat in een tas. Zij is inmiddels 6 jaar. En in Rotterdam is vanavond een stille tocht voor de doodgestoken Joshua. De jongen van 15 werd vorige week neergestoken in een park in de wijk Beverwaard. Deze jongen loopt ook mee. Uh, je weet, om die jongen te herdenken en respect te doen. Met de stille tocht wordt ook aandacht gevraagd voor messengeweld onder jongeren. Het is zielig man, je weet toch. Het je... is moe gewoon. Als je gaat vechten, ga gewoon op de hand man. Snap je? Ik ga niet met messen lopen zwaaien overal. Het Openbaar Ministerie zegt gisteren dat het erop lijkt dat Joshua en de Dader al een tijdje ruzie hadden. En dat ze hadden afgesproken in het park, allebei met een mes op zak. Heb ik het weer nog? Het is grijs in het zuidoosten, heb je kans wat regen. Vanmiddag breekt het op steeds meer plekken de zon door. Het is 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersopdate: Verkeersopdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A10, de ring Amsterdam-Zuid.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 En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. en onze zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Goedemiddag lieve luisteraars, het is vandaag weer dinsdag uh, we zijn weer gezellig hier. De komende twee uurtjes uh, van twaalf tot twee hebben we Lucie hier. Maar Lucy is nog een beetje aan het voorbereiden. Maar ze heeft wel zin in, toch Lucy. Ja, natuurlijk Lucy. Wat gaan we doen? Ja, we proeven de receptjes een beetje gezellige muziek. We hebben wat uh, infootjes, we hebben het weer bericht. Een artiest van de dag hebben we ook nog vandaag. Uh, we gaan wel een beetje op het uh, Amsterdams beginnen hier is. Uh... Klokjes horen, die al jubelen door het de lente, brengen overal. Liedje, met een wondere melodietje, uit het land der bergen je, al die praten van heel oud. Kleine jongen, jongen, waarom zing je niet? Zeg mij toch eens waarom jij het al verliet? Lakte je al de lichten van de stad zo aan? Ben je daarom uit je dorp gegaan?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 Zilveren klokjes horen, die al jubelen door het bouwvelend en treng van overal. Een liedje, en een andere melodietje, en een ander al die van het heelal. Als mijn oren, zilveren die al door het al, de lentebrengel overal. Het liedje, en het onderen, een liedje, en het ander, liedje, al die broek van het ja, dat was Mankaneelis. En uh, kleine jodeljongen, wat een gezellig binnenkomendje weer voor vandaag. Deze dinsdag, 3 augustus alweer. En als we zo om ons heen kijken hier in Zandvoort... het is toch niet eigenlijk wat wij gewenst zijn, he Luus, in deze maanden. Nee, dit uh, noemen ze dan de gewone ouderwetse Hollandse zomer. Ja, terugkennen. Ja, maar ja. er blijven ook heel veel mensen weg, denk ik ook. Hè? Want uh, Als je zo naar de kerk staat, is niet wat het wezen je moet. Overal parkeerruimte in overvloed eigenlijk nog... als je zo'n beetje kijkt, buiten het centrum helemaal natuurlijk. Ja. En, uh, maar ja, het is ook geen tenderend weer. En uh, ja, laten we hopen dat het uh, laten, misschien nog beter gaat worden. Nee? Ja, laten we hopen dat het nog wat wordt, hè? Want het ja. is uh, eigenlijk zonde, dit. Maar goed, wat gaan we doen? De komende twee uur, ja, reeds gezegd... Uh, wat uh, verschillende soorten muziek. Uh, leuke muziek, uh, oude muziek, nieuwe muziek, van alles wat. Uh, Luzie is aardig aan het uh, spitten in het uh, archief uh, op internet... Wat, allemaal voor leuke agendapuntjes kunnen brengen en uh, ander nieuws. We hebben nog een weerbericht en zoals deze gezegd ook een uh, artiest van de dag. En uh, we gaan nu verder met een, uh, een lekker nummer. Oud nummer alweer. Hier is uh, Donna Summer. Hallo? Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police. Or you'll never see your husband alive again. Hallo? Hallo? I found my husband a few days later. daar was uh, Donna Zummer terwijl uh, haar mannetje gekidnapt ge was en uh, er werd ze steeds gebeld maar ik denk dat dat doen ze niet meer dat gaat tegenwoordig wordt ze losprijs met WhatsApp gevraagd denk ik toen had je dat nog niet toen was ja. het nog nee, niet nee maar tegenwoordig was ja. dat voldoende denk ik ja. zo ja toch ja dat dus uh, ik weet eigenlijk niet of hij vrijgekomen is een goede man maar goed dat, uh, dat vertelt het uh, verhaal niet het verhaalt je niet Niets. Nee. Uh, ga jij uh, al wat opnoemen van onze luisteraars dus uh, nou, ik las net iets over... Uh, wij hebben, we krijgen een primeur op het uh, circuit van Zandvoort... want daar wordt uh, nieuw, een sim Race Square, geopend. Ja, heel Is leuk. In, uh, op 27 uh, september opent het, uh, het bedrijf... Uh, de official Formule 1 Racing Centrum in Utrecht... kondigt dan uh, een uh, nieuw virtueel raceconcept aan. Ze openen dat dus, zoals gezegd, op 27 september op het circuit van Zandvoort. En bezoekers kunnen dan in Zandvoort... op een unieke manier zelf... virtueel het circuit ervaren. Uh, met dit concept... wil de Racequare de motorsport... voor iedereen toegankelijker maken. Raceliefhebbers die het circuit bezoeken... krijgen de mogelijkheid om het virtueel... tegen 19 andere coureurs op te nemen... in een geavanceerde 4D-race simulator... Nou, dat lijkt me toch geweldig. Heel gezellig, heel leuk natuurlijk. Ja, zeker wel. Maar dus, heb jij nog steeds veel vertrouwen in dat de kampie doorgaat? Ik heb er nog steeds vertrouwen in, jou ja, hoor. Ja, ondanks weer die uh, hakken... We, nou, Het hak beleid wat we hebben met meneer Rutte momenteel. Daarmee wel, daarmee nee, niet. Ik hoor hem niet zoveel. Is hij met vakantie? Nee, hij ja, was gisteren was weer op televisie. Oh, dat nou heb ik dan even gemist. Onze Pinocchio, altijd gezellig natuurlijk, om die man te zien. Maar, maar nog hij uh, er, er werd een, een uh, beslissing genomen over de meerdaagse evenementen. Ja, en dat denk. is ook weer een beetje, dus, uh, ik geloof, 7500 mensen. Of zo, uh, allemaal regels zijn er weer bedacht en uh, binnenkort komt er weer een, uh, een upgrade over hoe we het verder gaan doen met meerdaagse festivals, geloof ik. Ja. En daar gaat natuurlijk onze eigen, uh, waar we al een hunker krampie uh, onder vallen. Dus we gaan ja. uh, hopen dat het allemaal goed gaat komen. Want volgens mij. Je nu tot uh, eind augustus dat ja. het allemaal blijft zoals het nu is. Ja. En dan gaan ze het opnieuw bekijken. Dan, dan ga je het opnieuw Het zou toch niet zo zijn dat ze het vijf dagen van tevoren zeggen van nou het gaat allemaal niet meer door. Ik uh, zeg niks. Het like, lijkt me niet. Het okay. zou wel heel vals zijn. Ach.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 was dit? En uh, Lucy, ik hoorde gisteren sprak ik iemand die zei dat het zo leuk schijnt te zijn uh, onder het raadhuis. Dat de uh, tentoonstelling over de geluidsdragers. Had je daar iets over gehoord? pickups en dergelijke. Nee, heb ik nog niet zo over oh, gehoord. Maar schijnt... jij gaat mij... Richten, nee, dus, ja. nee, ik hoorde het. Het schijnt heel leuk. Uh, dat is geloof ik samengebracht uh, uit de collectie van... Ja, Atema had ik begrepen. En oude geluisterd, nou, pick-ups, alle soorten schijnen daar te staan. Ik, uh, ik heb me leuk. nog niet helemaal erin verdiept, maar het schijnt een heel leuk te Maar dat is nieuw, hè? Onder het raadhuis? Ja, onder het raadhuis. daar nou wordt het ook gehouden. En dat uh, vind ik een heel leuk initiatief trouwens. Is dat elke dag geopend? Ja, nou, ze hebben bepaalde openingstijden, maar dat is volgens mij wel op de site uh, of in de zijn klant, denk ik, wat er terug te vinden. Okay. Maar het schijnt een hele mooie tentoonstelling te zijn. En vooral de mensen een beetje die het, uh, nostalgische gevoelens hebben. En uh, ja, pick-up, wie hebt nog een pick-up? Hoewel vinyl tegenwoordig weer helemaal erin komt. Ja, he? het komt helemaal terug. Komt helemaal ja. terug. En juist niet voor die mensen. Nee, niet alleen sloerbedekking. Dat ben ik met je eens. Uh, na het volgende nummer ga jij weer wat vertellen, neem ik aan, hè? Ja. Oké. Okay. Ja, was een klein tripje uit even dat de naar Moskou. Een jaartjes terug met de zingers Gaan heette deze groep, Duitse groep. En uh, lekker een nummertje. En uh, tijdens het afspelen van dit nummer heeft Lus even opgezocht... waar we het uh, voor deze plaat over hadden. Namelijk uh, in het popmuziekmuseum de tentoonstelling van de geluidsdragers, Luus. Ja, en uh, uh, dat is uh, uh, in de statige raadzaal boven wordt nog wel gebruikt. Dat is, uh, het is dus beneden in het raadhuis... En wat is er mooier om beneden een pop-up museum te maken. Dit sluit immers prima aan bij de cultuurvisie in Wording en het actieplan Centrum. Men verwacht met deze expositie zowel een breed nationaal publiek als buitenlandse toeristen te bereiken. Het bestuur van het Zandvoorts Museum ondersteunt de plannen. Het is een mooie tijdelijke tentoonstelling van een unieke mix van een verzameling geluidsdragers, zoals ze dat noemen. Autosport, circuit Zandvoort en historie raadhuis in de oudbouw. En dat is beneden van het Zandvoortse stadhuis. De organisatie ligt in de handen van het Zandvoorts museum. En Jelle Atema heeft uh, prachtige houten en uh, metalen geluidsapparatuur. En deze zijn ook deels te horen bij demonstraties. Er is een model van de allereerste tinfolie-fonograaf van Edison. En ook zijn er uh, tientallen versies van Nipper, het bekende witte hondje... dat luistert naar de stem van zijn baas, his master's voice. En er zijn ook voorlopers van de jukebox. Uh, grote houten uh, platenspelers met munt inworpen die rond 1920 in danszalen werden gebruikt. En uh, last but not least, enkele dames tonen op de dansvloer. Prachtige Charleston-jurken uit de twenties. Dus het is een heel leuk, uh, uh, heel leuk uh, idee. Ja, een te idee. Gaan. Zeker. En wanneer zijn ze open? En wat zijn dan de prijzen? Nou, ik weet, de ingang is in de Halterstraat, uh, volgens mij. Het, de, de deur in de Halterstraat En de tijden, Ja, worden... ja die zijn van uh, vrijdag tot en met zondag van 10 tot 4. Dus niet maandag, dinsdag, woensdag, uh, donderdag. Nee, van vrijdag tot en met zondag van 10 tot 4. En de toegang voor volwassenen is uh, 5 euro. Kinderen... Tot 18 jaar zijn gratis. Nou, dat is gewoon een leuk initiatief weer. Hè? En dat kan ook op een museumkaart en die kost uh, 2,50 euro. Misschien is het eigenlijk wel leuk ook uh, voor gezinnen met kinderen om te laten zien waar pap en mama vroeger dan luisterden, hè? naar luisterden. Ja. Naar de LP's, de, de vinyl, de single. Nou, waar opa en oma naar luisterden. Ja, waar, waar we vroeger naar, lag, okay, waar wij naar geluisterd hebben vroeger. Hoewel, we hadden het er net over, het komt ook een beetje terug als vinyl. Want uh, je ziet steeds meer uh, dat er weer uh, LP's op, uh, echt worden uitgebracht op vinyl. Dus uh, ja, ziet maar komt allemaal weer een beetje terug. Hè? Ja, nou heb ik nog één dingetje wat ik niet begrijp. Dat is dat er ook een... karart tentoonstelling... Van, uh, van kunst rond de auto's is. Uh, of dat dan ook... in het raadhuis is. Dat begrijp ik er niet helemaal uit. Uh, het is een, uh, een knipoog en soms uh, een beeldend commentaar op de Grand Prix. En de tentoonstelling bestaat uit auto-artfacten uh, tweedimensionaal... en ruimtelijk werk van diverse hedendaagse kunstenaars. Uh, ook uh, Michel Blekenmolen heeft uh, spullen ter beschikking gesteld. En wat ik hier uit kan maken, het zal er eind augustus uh, zal het uitgebreid worden... met een uh, twee weken durende buitententoonstelling... Op de Boulevard van Vauwtje. Nou, ook weer een leuk idee allemaal. Hè? Ja. En uh, Luus, als we zo rondkijken... zie je dat er uh, iets veranderd is in onze mooie studio? Ja, we hebben een heel stuk meubilair erbij gekregen. Nou, afgezien van dat. Kijk eens omhoog, dat is een mooie nieuwe klok. Is hij nieuw? Is een hij loopt weer. En hij, nee, dat is, is echt een nieuwe. Oh, hij ja, lijkt we dan we wel allemaal, heel stel of Oud hoor. Nee, nee, nee, hij is echt nieuw. Oh, hij is echt nieuw. Hij is echt nieuw, dus Jeetje. we zijn helemaal bij de tijd. Goed zo, niet alleen maar nieuwe batterijtjes erin. Nee, nee, nee oh. nieuwe klokluis zeg maar. Dat valt echt op. Echt, uh, nou, ja. Die ja. hebben wij net afgelost. Dat was onder andere onze Frankie, uh, Frankie Paariko. Ik heb even een lekker oud nummertje opgezocht. Uh, want hij, Vroeger zat hij ook bij de radio, hè? Frank, dat weet je. Ja, ja, dat ja. Dat dingetje. Dat hij in de illegale zender. Ook, ook nog. Dat dan weer wel.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 Hé, hey, die Leen. Dat is een lange tijd geleden zeg, hé! Hey. Heb jij nog steeds dat uh, digitale 40 kanalen, Bakkie? Ja, we gaan erop, daar werk ik nog mee. Zeg, dat is een prima bakje. hij is te koop! Ja, dat is wat voor mijn schoonmoeder, ik zal je wat vertellen. Van oh, heb... de Ze hebben laatst mijn schoonmoeder gepakt hoor, Deze met de, de 40 kanalen. Ze hebben er maar oh, één over. De <laughs> Ja, dat is uh, 100% cent, ik ben toch blij dat je op de bent, hoor. Ja, ja, dat is uh, 100% zet de koffie nou meneer schat. Hé, hey, twee klonten en weg met die koek, moet ik niet. Het is een Hé Joop, luister eens, uh, we hebben een breker op de lijn, hou ah, je ja, hem er eens uit. Ja, dus, uh, ik zal hem even nemen. Brekert, brekert, kom er eens even uit op kanaaltje 25. Nou, is dus helemaal niemand. Ja. Helemaal niemand. Beste rij! Ja, kijk maar uit, want uh, straks zijn het de witte muizen en dan uh, ben je mooi beter los. Ja ah, wat? degene die mij pakt, die moet geboren worden hoor. Dat ik blijf zenden te de, de bit Oh, Wacht even! Steen seizenden! Doe even open! Doe even open geld! Badmuts! Doe even open! Wat? Wat zullen we aankragen? Goeiemiddag! Miller de officier van politie. Ik kom hier een bakje in beslag nemen via de Pony Digitaal. Oh ja, dat bent is stagnant ter Meneer, ik heb hier een arrestatiebevel. Ik moet u meenemen. Een bakje, ga maar achter een busje Oh ja, oh ja? kan u meteen blazen. Het enige bakje wat jij mee maar nee, is de kattenbak. hiero! <truim> oh, ik krijg een avond!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 Had je dat ideeën kunnen zeggen? Die valt nu uit het contact gehad. Had je dat niet ideeën kunnen zeggen? Hoe verder? ja. Dat die rood is, ze staan al bij mij binnen namelijk. Mm. Nou, maar deentje, de Witte Maas, Ja, gelukkig hebben ze onze Frank weer vrijgelaten. Anders hadden wij moeten het missen elke week. En uh, gelukkig is hij nou legaal bezig op onze eigen ZFM. Ja, toch, lus? Ja, zo is dat. Zeker, maar blijf. We hebben het hem net op. nog gehoord, toch? We, we hebben hem net nog gesproken zelfs. Dus, uh, ja, net ja. nog gehoord, kijk eens aan. En gehoord. Ja, uh, zoiets Frans-talers gaan doen. En dat nummer herken je wel. Maar dan is hij uh, gekufferd en is hij uitgebracht door uh, Johnny Holiday. MUZIEK vous foncez vous faire Duidelijk herkenbaar. Het, uh, de Franse uitvoering van uh, The House of the Rising Sun was dit. En, uh, gebracht door uh, Johnny Halliday, en dat is wel een hele grote Franse artiest uh, geweest. En, uh, ik meen dat hij vorig jaar is overleden, dacht ik. Nee, zo is al nee, lang langer, geleden. Ik weet ja. dat hij nog een hele een halve staatsbegrafenis heeft gekregen. Die man moet liever ja, zo bekend daar ja, ja. Het is ongelooflijk. Ja, hè? De. En, uh, dit was een van zijn nummers. En, uh, ik heb ook nog een film met hem gezien. Uh, uh, heel lang geleden. En die titelsong is ook zo heel bekeken. Ik ga even niet op die naam, maar hij is al heel lang bekend geweest in ieder geval. Plus, ja. wat ga jij doen? Uh, ik heb iets, uh, ja, toch wel weer, ook wel weer leuk. Ook wel weer iets met het Zandvoorts Museum. Want jaarlijks dus presenteert het Zandvoorts Museum een thema- tentoonstelling rondom de historische, uh, dit keer de historische Grand Prix... waarbij dit jaar een belangrijke rol is weggelegd... voor niemand anders, niemand minder dan Jan Lammers... Uh, hij was de, voor, de voormalige Formule 1 coureur uit Zandvoort... ...zal vanaf uh, 22 augustus in de Spotlights komen te staan... ...in een expositie van het Zandvoorts Museum. En uh, ja, uh, hij begon zijn uh, loopbaan als mannetje van alles... ...op de slipschool van uh, Rob Slotemaker. En zijn uh, talent achter het stuur wordt al heel snel uh, duidelijk. En in 1973 wordt hij kampioen in de Simca... In 1978 in de Formule 3 en in 1979 rijdt hij naar Formule 1. In de 40 jaren die daarop volgden... boekt Lammers veel succes op het, op het circuit over de gehele wereld. En sinds kort doet Janet als coureur rustig aan. Het is dus een uh, mooi moment voor, voor een terugblik. En dat uh, is dan... Uh, Even kijken wanneer het is, het Zandvoortsmuseum. Met, uh, is, ja, het is dan weer uh, to, van, van tien tot vier. En uh, van, van dinsdag uh, tot uh, zondag is het geopend, van tien tot vier. En uh, het, is, uh, het museum is te vinden aan de Zwaalestraat 1 in Zandvoort. Dus niet in het raadhuisronde, maar dit is dus in, de, in het museum. Uh, op de zware uur. dat is een leuke uitgaanstip voor onze luisteraars. Ja, leuk. Hartstikke leuk, toch? En vooral de ronde kreeg op de boulevard. En dan zie je toch steeds kolonnes met vrachtwagens binnenkomen. Met allemaal dingen die nodig zijn voor opbouw voor begin september. Ja, het is hier zo dicht, Hele units, stroomhuisjes, alles. En het geeft toch wel een beetje een sfeertje van vroeger. Dat keer naartoe, vast nog wel erin. Net hoe we de laatste campus hadden. Hoe, uh, hoe hectisch het was in het dorp en hoe leuk en gezellig. En we gaan natuurlijk hopen dat het uh, misschien nog overtroffen wordt qua gezelligheid. En uh, laten, we gaan het allemaal zien over een paar we weken. Laten, laten we het hopen, laten we het hopen. Ik bedoel dat iedereen er ontzettend naar uitkijkt. Wij in ieder geval. En ja, zeker weten.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 the night i want to hold you tight i want to wake up with you do the do do do do do do i want you to be the first thing that i see i want to wake up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 Ja, Boris Kart dan was het een lekker oud heb Hoe weet je? En uh, we hebben even zitten brainstormen, Luus en ik hier. En we hebben eigenlijk leuke ideeën om de toekomst te gaan doen. Leuk uh, oudere muziek te gaan doen. En het uh, is ook altijd wel gezellig. Dan gaan we, we gaan kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen... om als vast item een top 10 uit een bepaald jaar uh, samen te stellen. Dat lijkt ja, dus. me leuk, ja, want dan heb je leuke oude muziek... wat weer herkenbaar is, je, dat je zegt, verrek, dat heb ik zo lang niet goed. Het is leuk om... Om te horen weer een keer dan. Ja, natuurlijk. Altijd gezellig. Zeker. Wie weet wat het te weten. En uh, als we toch een sprong terug in de tijd doen... doen we dat ook, maar met uh, deze. Wie waren dat, Luz? De Beatles. Geweldig voor jou. Ja. Jij gaat door voor de taart, zeker. Ja, toch. Hè? Oh, ik, ik heb wel eigenlijk nieuwe uh, wasmachine nodig. Oh, meen je dat? Nou, misschien kan ik hem inruilen, hè? Okay. We gaan weer een leuke uittip geven, zie ik hier. Want uh, in uh, de, de filmschuur in, uh, in Haanem in de Lange Begijnenstraat, zie je hier. Kijk, ik ben persoonlijk, uh, met mij natuurlijk veel, een, uh, een goede uh, enthousiëste fan van Gilles Voer, Die helaas niet meer onder ons is. En uh, er is een film over hem uh, in de filmschuur. Uh, het verhaal erbij is, in 1948 kreeg Gilles Asnevour een 16mm camera van EDP, Die over bekend was natuurlijk. Natuurlijk. Dat was de eerste camera die hij sindsdien altijd bij zich had. Tot 1982 schiet hij dan wel veel rolletjes vol. En het filmmateriaal is zijn persoonlijk dagboek geworden. Als te zijn leven: een leven als een film. Hij filmt altijd en overal momenten en gebeurtenissen. Plaatsen waar hij op tijd zijn Vrienden, Liefdes en nadigheid. En een paar maanden voor zijn dood bekeek hij het materiaal uh, met Marcel Domenico. Domenico. En hij besloot er een film van te maken. Dat is uh, zijn film. En uh, die wordt dus vertoond eigenlijk in de filmschuur in, uh, in Halen. Uh, het aantal data, in ieder geval uh, vandaag, uh, nou het is al geweest. We hebben woensdag, morgen weer om kwart over elf. donderdag om half één, vrijdag om tien voor drie, zaterdag om kwart voor één en zo zijn er nog wat andere data's, maar die kunnen we allemaal terugvinden in de, de uitagenda van Halem. En uh, dat kijkt even bij de filmschuur. Lijkt me heel uh, leuk om uh, vooral die mensen die uh, als de voertuig zijn, om dat uh, een beetje te gaan bekijken. In ieder geval. Ja. Okay. Lijkt me heel leuk. Ja, lijkt me leuk. We gaan iets Nederlands doen van een artiest die pas geleden gedwongen afscheid heeft genomen. Rob de Nijs. En nou je van hem. Doof nu het licht en sluit je ogen. En vergeet de strijd. Jouw leven hier is ongevlogen. Maar je liefde blijft. Maar waar jij gaat zijn zon en maan gelijk de kleinste wiel. Je staat als de hoogste ei. En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. Die laatste droma komen en wees niet meer dan. Jouw nacht van vrede is te komen, na een leven lang. En waar jij gaat, daar is geen haat of pijn keert te vuur. Wordt dat als Zoals de zon schijnt naar de wegen, zo zal het zijn. En waar jij gaat, daar is geen haak of pijn, het heetste vuur, wordt dat als paal kaart, zo blij. Zoals de zon schijnt naar de wegen, zo zal het zijn. Zoals de zon schijnt naar de regen, geweldige collectie van onze eigen troubadour op de is, Ja, hij heeft uh, door gezondheid helaas moeten stoppen... maar het heeft deze man een mooie muziek voor ons gemaakt. Luus? Ja, we, naar, in aanloop naar de, naar de Formule 1 in september... waar we allemaal vreselijk naar uitkijken... heb ik een beetje zitten kijken wat, uh, wanneer was de eerste race. Nou, die werd verreden op uh, 7 augustus 1948... Het, het telde wel niet mee voor, een, voor het kampioenschap... maar het trok wel heel veel Formule 1-coureurs naar Zandvoort. En winnaar werd toen prins Bira van Siam. En een jaar later werd er toen weer uh, een evenement georganiseerd... onder de naam Grote Prijs van Zandvoort. En Luigi, Villa, Ro Villa Resi, pakte hier met zijn Ferrari toen de zegen... En wie weet komt dat ook allemaal wel weer uh, in het museum uit bij de historie. Uh, wat ik begrijp is, die, uh, wat, wat nu de van Alfstraat Alphenstraat is, is het daar toen een circuit ook was. Hè? Daar is, is ook gereden. Hè? Dat heb ik ooit ergens gelezen. Dat, dat hoorde bij het circuit. En uh, daar is, zijn toen die eerste races verreden. Maar misschien is dat ergens wel terug te vinden. Dat is vast ergens terug te vinden. En oh, dan okay. komen we zeker op terug in de aankomende tijd. gaan we zeker het doen. het is gewoon heel leuk om uh, hier ook uh, aandacht aan te besteden. Natuurlijk. tanto io per di fare sempre a modo mio evitare così una storia importante non volevo così ritrovarmi già grande quanta gente Ho incontrato io, quante storie, quante compagni, ora voglio di più, una storia importante, quello che sei tu, forse sei tu. Victoria Importante was dat van uh, ons, uh, ja... Eros Ramazzotti. Wat heeft hij met een lekkere muziek gemaakt. Hè? Nou, echt wel. Met een aparte stemgeluid van hem. Ja, ja heerlijk. Ga jij, uh, nou we hebben nog twee minuutjes, uh, kan je nog iets voorlezen voor die tijd? Nou, we hebben, ja gisteren is dus uh, Pride at the Beats uh, 2021 van start gegaan. Ja. Uh, niet zo groot en... Uh, zo kolossaal als anders. Nee, nee. Dat het was langs. wel uh, kleurrijk, maar... Het was heel kleinschalig, heel jammer. En ik uh, hoop dat er toch nog wel heel veel leuke dingen uh, ge uh, gebeuren. Want het is van 2 tot 5 augustus. En uh, ja, ik hoop dat het toch nog een beetje leuk is. Dat het niet en het weer een wordt. beetje meewerken. En ja, precies dat het weer ja, Oké, okay. we gaan af op het eind van het eerste uurtje van deze lunch op deze dinsdag uh, 3 augustus. En uh, we zien u terug aan de andere kant van de klok. En uh, dat doen we met dit.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 Oh, I won't.